8 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Syrische opstandelingen vallen grensposten aan. OM vervolgt chemireus Douw ter neuzen. En Miljardenbot Heineken op Aziatische Brouwer. Syrische opstandelingen hebben verschillende grensposten aangevallen en ingenomen. Dat gebeurde langs de grenzen met Irak en de grenzen met Turkije... Volgens het Iraakse leger is een van zijn posten nu in handen van de opstandelingen. Bij de aanvallen werden 21 Syrische grenswachten gedood. Uit de Syrische hoofdstad Damaskus zijn aan het begin van de ochtend geen berichten gekomen van nieuw geweld tussen de opstandelingen en het regeringsleger. Afgelopen dagen werd er veel gevochten in Damascus en andere Syrische steden, nadat woensdag vier topfunctionarissen van de regering waren gedood bij een aanslag. Na vijf dagen is er een grote stroom vluchtelingen uit Damascus op gang gekomen. De grens met Libanon zou al zijn gepasseerd door zo'n 20.000 Syriërs. Het Openbaar Ministerie gaat Chemireus Dow Chemical in Terneuzen vervolgen. Dat heeft het OM tegen de NOS gezegd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 Inspecteurs van de provincie Zeeland die maken zich al jaren zorgen over Douw. In interne documenten spreken ze van een denkbare ramp. De zaak tegen Douw wordt in januari behandeld door de rechtbank van Breda. Het bedrijf wil niet op de zaak ingaan. In zo'n 80 Spaanse steden zijn mensen gisteravond de straat opgegaan... om te protesteren tegen de nieuwste bezuinigingen. In Madrid was het het drukst. Daar waren naar schatting 100.000 Spanjaarden op de been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 Heineken heeft een miljardenbod gedaan op de brouwer van het populaire Aziatische biermerk Tiger. Dat heeft de Nederlandse multinational voor het openen van de beurs bekendgemaakt. Heineken heeft al een belang van bijna 10% in Tigerbrouwer Asia Pacific Breweries, die in Singapore zijn hoofdkwartier heeft. Heineken die biedt nu 3,3 miljard dollar voor 50% van de APB-aandelen. Als dat bod wordt geaccepteerd, zal Heineken ook een bod doen op de overgebleven aandelen, zoals de wet in Singapore voorschrijft. De brouwer wil zo zijn positie in de groeiende Zuidoost-Aziatische biermarkt versterken. Een Chinese rechter heeft de boete van 1,7 miljoen euro... voor kunstenaar en politiek activist Ai Weiwei gehandhaafd. Zijn beroep tegen de boete voor belastingfraude is verworpen. Ai Weiwei was zelf niet bij de uitspraak. Hij zegt dat de Chinese politie hem tegenhield... toen hij zijn huis wilde verlaten om naar het gerechtsgebouw te gaan.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 Amerikaanse militairen mogen dit weekend in uniform meelopen... in een gay pride-optocht in San Diego. Dat is bekendgemaakt door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het is de volgende stap in de emancipatie van homoseksuelen in het leger. nadat vorig jaar de don't ask, don't tell-regel was afgeschaft. In de buurt van San Diego ligt de grootste marinebasis... van de Amerikaanse Westkust. Aan de gay pride in de stad doen altijd veel militairen mee. Maar tot dit jaar mochten ze dat niet doen in uniform. De kritiek op dat verbod zwol de laatste tijd aan. Het ministerie zegt dat het verbod niet definitief wordt opgeheven. Voor de Gay Pride in San Diego wordt een eenmalige uitzondering gemaakt... omdat de organisatie dat had gevraagd. André Kuipers zet vanochtend voor het eerst sinds zijn ruimtereis weer voet op Nederlandse bodem. Ze vliegt daar uit Houstonland zometeen om tien voor half negen op Schiphol. Kuipers was de afgelopen weken in Amerika voor revalidatie en wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van een half jaar gewichtloosheid op het menselijk lichaam. Hij blijft maar een weekend in Nederland. Daarna gaat hij door naar Moskou en opnieuw weer naar Houston om zijn spiermassa op peil te brengen en om meer wetenschappelijk onderzoek te doen. Om half tien heeft André Kuipers een ontmoeting met fans in aankomsthal 4 en Schiphol verwacht daarom grote drukte. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is overwegend droog en het wordt een graad of 18. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden en het wordt dan iets warmer dan vandaag. ANWB, verkeersinformatie. Op de A67, Venlo, richting Eindhoven... staat tussen Asten en Geldrop een file van 5 kilometer na een ongeluk. Bij Geldrop is de rechte ook afgesloten.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 Kijk op rabobanknl slash saldo sparen. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Goedemorgen, vrijdag 20 juli. En onze astronaut André Kuipers die zet vandaag voet op Nederlandse bodem. Hij komt terug. De nou, chemicals in Teneuzen moet zich voor de rechten verantwoorden. En de strijd in Syrië. Rebellen bezetten grensposten. Mijn dames en Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. akbar. Dat is aan de grens. Onze correspondent Sander van Horen is in Damaskus. Sander, hoe is het in Damaskus? Sander van Horen. Ik hoor wel geluid op de achtergrond. Sander, ben jij daar in Damaskus? Ik jij... ben er. Jazeker. Mijn vraag is van hoe is het in Damaskus? Um, heel wisselend. Het is op dit moment rustig. Wel zie ik uh, zwarte rookpluimen boven de stad hangen uit uh, de wijk Tadamon, waar zwaar geschoten is. En ik heb het idee dat het een beetje op en neer gaat. Dat uh, de gevechten dan weer wat rustiger zijn. Dat men elkaar een beetje aftast. En uh, als er dan weer zwaar geschoten wordt... Uh, dat dan, dan ook weer de bombardementen volgen. Ik heb niet het idee dat er wat dat betreft progressie in zit. Dat er nieuwe wijken bij komen waar de oppositie uh, een sterke aanwezigheid heeft. Of dat er wijken zijn waar de regering weer helemaal de controle over heeft. Nee, nou begint vandaag ook de ramadan. Heeft dat nou nog invloed op het verloop van de strijd of maakt het helemaal niks uit? Nou ja, het zal het humeur van de gemiddelde Syrië niet te goede komen natuurlijk. Want het is heel erg warm. Het is uh, zomaar boven de 40 graden. En dan de hele dag niet kunnen eten en drinken. Ik denk dat het voor de strijd niet, niet uitmaakt. Uh, de, ja, je kunt je voorstellen dat je dan liever s'nachts gaat vechten. Maar op het moment dat er op je geschoten wordt, schiet je gewoon terug. Dus die gevechten die zullen wel doorgaan. En ja, sowieso valt het op dat het s'nachts wel wat uh, heviger is. Uh, dat, dat er dan meer geweervuur is. Dat dat ook op meerdere plekken in de stad... Is. En dat, uh, ik heb het idee dat dan de oppositie even ergens iets test... op een politiepost bijvoorbeeld, op een legerpost... en dat die dan met uh, zware mitrieurs terugschieten. Dat is het, het geluidsbeeld wat ik de hele nacht door uh, hoor. Ja, en wat is daarvan te zien op de Syrische staatstelevisie? Nou, van die gevechten weinig. Alhoewel er wel uh, die beelden zijn van uh, soldaten... die uh, op een straathoek aan het schieten zijn uh, tegen de terroristen. Hè, want dat is dan natuurlijk wat erbij verteld wordt. Uh, maar voor de rest is het ja toch, toch weinig beelden van die gevechten. Uh, weinig beelden van of geen beelden van die rookwolken heb ik nog gezien. Het zijn wel beelden van uh, tanks en vliegtuigen die uh, oefeningen vertonen. Met andere woorden, het leger is uh, sterk en het leger zal ons verdedigen. En natuurlijk gisteren die... Uh, uh, van die nieuwe minister van Defensie. Dat heb je ook uitgebreid kunnen zien op de Syrische staatstelevisie. En die grensposten, is, de, is dat in het nieuws geweest? Ik heb dat niet gezien ja, op de Syrische televisie. Nee, ik kan me ook voorstellen... Kijk, het is op dit moment natuurlijk ook een kwestie van psychologie. Op het moment dat er belangrijke dingen gebeuren... dan, dan kan dat een effect hebben op de strijd... alhoewel dat misschien helemaal niet uh, gerechtvaardigd is door wapens. Ik zal dat uitleggen. Die um, uh, aanslag, als het dat geweest is... op die uh, ministers en veiligheidsfunctionarissen... Uh, dat heeft de oppositie een grote opsteker gegeven. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat de Syrische televisie die beelden uitzendt van die grensposten, ook al zijn ze misschien inmiddels weer heroverd, ook al is het leger daar misschien inmiddels weer helemaal in controle, als normale mensen die beelden zien, dan zullen ze misschien ook denken van ja, het is toch echt het begin van het einde. En dan zul je zien dat, die over, uh, dat, dat de, de kritiek op de president en het aantal overlopers uit het leger, dat dat misschien gaat toenemen. Dus het is inmiddels natuurlijk onversneden psychologie geworden. En de staat Televisie, maar ook de kanalen die de oppositie bekijkt... die zijn er natuurlijk onderdeel van. Ja. Nou heb ik jou gisteren gehoord... ik hoor je trouwens overal bij alle televisiestations... van CNN tot BBC tot Al Jazeera... Um, over de moeilijkheden als verslaggever... of laat, mij, laat ik het anders zeggen... dat je altijd een mannetje meekrijgt wat wel handig is... want dat mannetje dat kan je dan een beetje helpen... als er naar papieren wordt uh, gevraagd. Wil jij ondertussen ja. niet extra in de gaten houden, omdat je ook op die internationale stations uh, te uh, wonderen bent? Ik heb het idee van niet. Ik heb het idee dat ze uh, op dit moment heel erg uh, met andere dingen bezig zijn. Het probleem is alleen... Kijk, zo'n mannetje, uh, een minder noemen we dat, dat is een... Ja, dat mannetje, op het moment dat je het ja, over een mannetje je staat. staat... Sander, je viel eventjes weg. Je was bezig okay. met het uh, vertellen over het mannetje. En toen viel je gek dat... genoeg weg. Oké, okay, dat, ja, dat mannetje, dat uh, staat nu mee te luisteren, nee onzin, maar dat mannetje dat is eigenlijk lastig natuurlijk, want als je met mensen staat te praten, hij staat erbij, dan, dan geven ze nooit een, een echt antwoord, dan geven ze een antwoord wat de regering goed vindt, want anders hebben ze daarna een probleem met dat mannetje. Het probleem is alleen dat als je uh, uh, nu op straat mensen gaat aanspreken... in alle vrijheid, uh, er is nog altijd heel veel geheime dienst op straat. Er zijn nog altijd heel veel checkpoints, er is nog altijd heel veel politie. Uh, die komen je dan vragen om je vergunning. Als dat mannetje niet bij je is, dan heb je die niet. En dan heb je weer hele andere problemen. Hoe daarmee om te gaan, vroegen we aan het ministerie hier in Bees. was de boodschap, je, je staat er gewoon alleen voor wat dat betreft. Dus het is een beetje aftasten wat we kunnen doen, wat we niet kunnen doen. Waar heb je nou uh, uh, uh, vrijheid om mensen aan te spreken en waar niet... Uh, waar heb je checkpoints waar je voorbij kunt komen zonder dat mannetje... en waar niet. Het maakt het werken wat ingewikkelder. De VN-waarnemers, daar moeten we het ook nog eventjes over hebben... want vandaag loopt een stuk van het dat mandaat af. Um, doen die VN-waarnemers vandaag nog iets? Ik denk dat ze vandaag helemaal niets doen. Ik weet van veel dat ze uh, het weekend verlof hebben gekregen. Dat ze bijvoorbeeld naar Libanon zijn gegaan, wat een uh, populaire bestemming voor ze is in het weekend. En dat ze wel zien hoe het loopt. Uh, sommige mensen, weet ik ook van, dat ze uh, gewoon voor drie maanden getekend hadden. Dat was de lengte van de missie. Die gaan sowieso weg. Uh, weet je, ik bij, bij uh, heel veel mensen van die waarnemers, zelfs bij de generaal die daar de, aan het hoofd staat... Het is een politieke zaak, het is een politieke beslissing. Wij zijn wat dat betreft alleen maar pionnen op dat hele grote schaakbord. We merken het wel. NOS-correspondent Sander van Oren, dank je wel. Uit onderzoek van de NOS, daar zijn we weer. Bleek vorig jaar dat inspectiediensten van de provincie Zeeland... alarm sloegen bij een groot aantal zeer ernstige incidenten... bij Dow Chemicals in Getterneuzen. Bij die incidenten kwamen giftige stoffen en explosieve gassen vrij. En de inspectie sloot zelfs het risico op een ramp voor Zeeland niet uit... Zeeland nu. Goedenavond. 50 ambtenaren, chemische experts, politiemensen... zijn vanmorgen vroeg een huiszoeking begonnen bij chemiebedrijf Doubenelux in Terneuzen. En dat gebeurt op verzoek van de provincie Zeeland. Op 3 september 2006 ontsnapt 3500 kilo kraakgas. Volgens de provincie een zeer ernstig incident... veroorzaakt door tekortkomingen in het onderhoud. Op 19 september 2006 ontstaat een brandbare explosieve gaswolk met een diameter van ongeveer 25 meter. Een potentiële ramp staat in het inspectierapport. Goed afgelopen doordat de wind de goede kant op stond. Ja, het is een fabriek nou, waarvan de meeste investeringen zijn gedaan in de jaren 60, 70 en begin jaren 80. Men doet te weinig preventief onderhoud. Men heeft ook eigenlijk de oude fabrieken. Uh, en het moet eigenlijk niet voor bieken zetten, maar wil daar het geld niet voor op tafel uh, leggen. En vroeg of laat breekt dat gewoon duurkoop te zijn. De laatste spreker was hoogleraar Milieukunde Lucas Reinders. Het Openbaar ministerie gaat Dow Chemical nu vervolgen voor talloze overtredingen van regels en milieuvergunningen. Multinational zou opzettelijk giftige stoffen hebben laten ontsnappen, waarbij het personeel en de omgeving in gevaar is gebracht. persofficier is Cornelie Bakker van het functioneel pakket. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Want Douw uh, wordt vanwege dit soort dingen gedagvaard. Ja, dat klopt. Ja. Waarom treedt het uh, Openbaar Ministerie nu op? Wat maakt deze zaak bijzonder? Nou, het gaat om meerdere incidenten die uh, zich hebben afgespeeld tussen 2005 en 2008. En daardoor uh, rees het vermoeden dat het bij de veiligheidscultuur bij uh, DAW niet in orde was. En dat nemen we heel hoog op. Want bij DAW wordt gewerkt met, uh, met zeer gevaarlijke stoffen. En daar op dergelijke bedrijven rusten dus ook extra zware verplichtingen... ten aanzien van uh, veiligheid en milieu, uh, milieu uh, vergunningsvoorschriften, veiligheidsvoorschriften. En een klein verzuim kan grote consequenties hebben. Ja, en klopt het dat Zeeland een tijdje geleden aan een bijna-ramp is ontsnapt? Daar kan ik u niks over zeggen. Nou, dat blijkt uit documenten die vorig jaar werden gepubliceerd door, uh, door de NOS... dat de provincie zich al een hele tijd lang zorgen heeft gemaakt over Dao. Ja, wij hebben onderzoek gedaan naar die incidenten tussen 2005 en 2008. Um, en dat zijn de strafbare feiten die wij hebben onderzocht. Ja. daar heeft het onderzoek zich op gericht. Ja, want het beeld komt een beetje naar voren van een bedrijf... dat de productie belangrijker vindt dan de milieuveiligheid. Is dat ook een beetje uw indruk? Nou, zonder in te gaan specifiek op, op deze zaak... kan ik wel zeggen in zijn algemeenheid... dat we in, in milieuzaken vaker zien dat de productie... Binnen het bedrijf bijvoorbeeld dat kost, dat kost door moet gaan. Het, bijvoorbeeld het gaan van een fabriek. Dat dat zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Dus die algemene conclusie kunnen we wel onderschrijven. Ja. En is er dan sprake van opzettelijk uh, handelen of is er sprake van nalatigheid? Uh, wat ons betreft is er sprake van opzettelijk handelen. Uh, er worden natuurlijk al die voorschriften worden aan hen opgelegd. Dat weten ze ook. Daar moeten ze naar handelen. Uh, en dan is het niet per ongeluk dat er dingen gebeuren. Dus nou, wij vinden dat er sprake is van opzet. Ja, nou loopt dit onderzoek loopt al een paar jaar. Ik geloof vier jaar dat u ermee bezig bent geweest. Waarom duurt zo'n onderzoek zo lang? Is het zo ingewikkeld? Ja. Het is een uh, buitengewoon complexe zaak. Het is een heel uitgebreid dossier. Er zijn dus ook sprake van veel incidenten. Er zitten ook allerlei rechtsvragen in. Uh, om, uh, een voorbeeld geeft ja, de, de dagvaarding op zich. Die telt al 17 kantjes. Dus dat duurt eventjes voordat dat allemaal helder wordt. Bij de, de, bij de doorzoeking zijn er uh, tienduizenden documenten in beslag genomen. Die moeten natuurlijk ook allemaal worden bestudeerd. Uh, dat heeft ons ook heel veel geleerd. Maar dat kost ook, ook veel tijd. Ja, ik, en ik... nadat het proces verbaal is ontvangen bij ons... Uh, zij hebben er ook meerdere officieren naar gekeken. En daarna is er overigens ook nog um, door de verdediging zijn er nog aanvullende vragen gesteld. Dus dat kost ook tijd. Het is gewoon ongelooflijk ingewikkeld. Ja. U, u had het ook over uh, rechtsvragen. Wat mij opvalt is dat het uh, bedrijf wordt vervolgd... en niet uh, directieleden of verantwoordelijke leidinggevenden. Is dat een keus? Ja, dat is een keus... Um... Uh, we vonden dat in dit geval niet opportun om de leidinggevende te uh, vervolgen. Nee. We er is wel naar gekeken, maar uiteindelijk is de beslissing genomen... om het uh, onderzoek uitsluitend te richten op de rechtspersoon zelf, dus mm. op het bedrijf zelf. En wat is de maximale straf die kan worden opgelegd? Uh, dat zijn geldboetes. Dat is per, uh, de hoogste boete per incident is uh, 760.000 euro. Goed. Een aantal liggen wat lager. Ja, volgend jaar begint het uh, proces. Ik dank u wel voor uw toelichting, Cornelie Bakker. Straks minister Schultz van Infrastructuur over de A2. Komt ze de boze automobilisten tegemoet? Ik hoor verkeersinformatie, John. Ja, op A67, Bert Venlo, richting Eindhoven. Stad tussen Asten een geld op 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Er is een aanhanger gekanteld. en De weg ligt daar bezaaid met glazen platen. Daardoor is de reis ook afgesloten. Als u nog in de regio Venlo rijdt en u moet naar Rotterdam of Utrecht... kunt u het beste omrijden via Nijmegen over de A73 en de A50. Het weerbericht van Weeronline. Ja, dat gaat eventjes mis. Het weerbericht en er hoort weer helemaal niks. Nou, zal ik het weerbericht dan maar eventjes doen. Het wordt lekker weer vandaag. We gaan een plaatje draaien. Maria Mena. He allegedly fell for me through an open window.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 And laughed until I cried The view and I collide To see this through his eyes We never looked so So I let go of myself Maria Mena was dat. Hij is al een tijdje terug op aarde, een week of twee... maar pas vandaag is hij weer terug in Nederland. Astronaut André Kuipers is zojuist geland op Schiphol. Op 1 juli kwam hij terug van zijn ruimtereis... en sindsdien was hij in Houston om te herstellen. Op de luchthaven Schiphol is onze verslaggever Mark Hamer. Mark, kan hij alweer een beetje goed lopen? Ja, dat, dat gaan we aan hem vragen. Dat was uh, anderhalve week geleden. Toen ik hem via satellietverbinding. Of een week geleden is het uh, dat ik hem via satellietverbinding sprak. Ja, toen was het nog, uh, nog wat moeizaam. Ja, het moet allemaal wel weer wat aangesterkt zijn. Dus uh, ja, als het goed is, moet hij gewoon op eigen kracht. Zometeen uh, de persruimte in kunnen lopen. Want het vliegtuig, ja, het is inderdaad geland. Uh, je zei het al. Uh, een paar minuten geleden is hij hier op, uh, op Schiphol geland. Een Boeing 747 van de KLM. En als het goed is, rijdt er nu voor hem een uh, van de luchthaven met erop uh, grote uh, in de een, een lichtbalk. Erop met welkom thuis. Hij schijnt zelf in de cockpit uh, te, te hebben gezeten, zodat hij mooi uitzicht had uh, op, dat, uh, op dat bord. En dan gaat hij zo meteen hier uh, om uh, rond negen uur een persconferentie geven. Ja, wat gaat hij verder, uh, verder doen in, in, in Nederland? Die persconferentie en dan uh, gewoon lekker naar huis. Nou ja, als hij straks eerst die persconferentie heeft gegeven... een half uurtje met een zaal vol, waar nu al heel veel media voor is gekomen... een zaal vol met media, een half uurtje de pers te woord heeft gestaan... dan loopt hij naar buiten. Ik heb al even gekeken in de hal. Daar stonden nog geen fans een half uurtje geleden om op te wachten. Maar daar is wel rekening mee gehouden dat er veel fans komen. Overal witte dranghekken staan er. dus is een kleine verhoging gemaakt. Aan de ene kant mag dan de pers staan. Aan de andere kant komt André Kuipers op een verhoging te staan. Dan gaat hij zwaaien naar de mensen die hier naartoe zijn gekomen. Ja, en dan mag hij inderdaad, nou ja, niet voor al te lang... want alleen dit weekend mag hij even in Nederland blijven. En dan gaat hij door naar Moskou. Want ja, de, de, de missie voor hem zit er nog niet op, hoor. Hij is dan wel terug op aarde, maar alle testjes, alle medische testjes... Die, daar moet hij gewoon nog mee doorgaan. De komende maanden zelfs. Ja, dit weekend een heel even in Nederland, dan naar Moskou. En dan komt hij 30 augustus komt hij weer naar Nederland. En dan zal hij ook echt gehuldigd worden. Dan blijft hij voor langere tijd in Nederland... Nu even een kort weekendje hier in Nederland, maar dan kan de Nederlandse bevolking hem toch even zien ja, en even mee praten. Even tussendoor. Direct om negen uur dus die persconferentie. Wat is de verwachting? Dan nou, laat ik het anders zeggen. Jouw vraag, behalve het lopen, wat is je andere vraag? Eh... Uh... Ja, of ja, hoe het leven weer bevalt op aarde. Ja. Ja. Dat lijkt me heel gek. Om na een half jaar zweven, inderdaad het, te zijn geweest. Om, om ja gewoon weer. En je, en je levensmissie die hij had. van Ik wil lang in de ruimte blijven. Dat hij nog een keertje teruggaat. Dat zit er nu wel op. Ja, hoe zal dat weer zijn? Andere levensdoelen gaan stellen, denk ik. Ja, En weer wennen aan inderdaad, de situatie hier op aarde. Maar goed, hij heeft ondertussen kunnen wennen daar in Houston. Komt dat trouwens niet in Nederland, vroeg ik mij af. Nou ja, hij is officieel uh, zat hij op, een, zoals dat heet, een NASA-stoel. Uh, dus hij was een NASA-piloot. Ja. En in Houston, daar hebben ze alle expertise ervoor. Want hij, het is niet alleen dat hij weer moet herstellen, dat hij weer op kracht moet komen. Maar ze testen ook van alles en al die testmogelijkheden. Ja, dus hij is al wat langer he, gewend aan, uh, aan ruimtevaarders uh, daar in Houston, in de Verenigde Staten. Dus uh, daar moesten uh, al die, die testjes, die moesten daar gedaan worden. Oké, okay, Houston is in Nederland. En de problem is daar gebleven, zal ik maar zeggen. Straks vanaf 9 uur hier op deze zender te beluisteren. natuurlijk aan de hand van Mark Hamer, die persconferentie van onze eigen astronaut. Dan naar Waalre. Want in de brandweerkazerne van Waalre gaat vandaag de afdeling burgerzaken weer open. nadat eerder deze week het gemeentehuis volledig afbranden. Colette van Une is in Waalre. Colette, waar kunnen de mensen nu voor terecht bij de gemeente? Wat kunnen ze halen? Nou, onderhalen eigenlijk nog niks, want uh, de paspoorten die al eerder zijn aangevraagd... die moeten eerst nog uh, gecontroleerd worden of ze goed genoeg zijn gebleven na de brand... om ook echt uh, uitgegeven te worden. Dus dat, uh, dat moet eerst gebeuren, dus dat kan vandaag in elk geval nog niet. Maar ja, stel er is een kindje geboren, dat mag je wel komen aangeven... of uh, je mag je nieuw paspoort aankomen vragen of je rijbewijs aankomen vragen. Dat zijn eigenlijk de dingen die, uh, die vandaag mogen... Althans, als alle computers het doen. Ja, maar dat weet je niet zeker? Nou ja, ze hebben gisteravond uh, tot laat doorgewerkt om uh, alles op orde te krijgen. Maar uh, ja, het is natuurlijk een hele snelle uh, operatie uh, geweest, waarin korte tijd heel veel moest gebeuren. Dus uh, ik hoorde daarnet uh, uh, het hoofd burgerzaken en uh, die, die was met iemand anders een, uh, in een interview. En uh, die zei van, uh, nou, uh, nog niet alles uh, loopt helemaal vlekkeloos. Dus we gaan het afwachten. Dus Goed, we horen het van jou later vandaag op deze zender. Colette van U is erbij, daar zo. Mogelijk mag er binnenkort toch harder worden gereden op de A2. Verkeersminister Schultz gaat de Tweede Kamer voorstellen... om de snelweg op een deel van de uh, rijbanen te verhogen van 100 naar 130 kilometer. Afgelopen dagen, afgelopen weken, was er veel gemor onder automobilisten... over de aangekondigde trajectcontrole op de snelweg en de 100-kilometer-limiet. Mevrouw Schults, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft het geklagen en gemoppen geholpen? Nou ja, ik snap het ook wel, want uh, mensen zien gewoon een brede weg uh, voor zich. En zeker als het uh, later op de avond is en er rijdt niemand... en dan is het wat moeilijk om te begrijpen waarom je beperkt wordt uh, in je snelheid. Ja, want het is uh, vijf banen aan de ene kant en vijf banen uh, aan de andere kant. Op welk ja. deel van de snelweg uh, wilt u de snelheid nu verhogen? Nou, we, we, we willen op een deel uh, uh, uh, bij uh, maart de snelheid gaan verhogen... Uh, in de avond en in de nachturen. Uh, het kan uh, dus helaas nog niet. tussen Maase en Vinkerveen. Ja, het kan helaas nog niet overdag. Maar uh, ook dat is iets waar we in de toekomst naar kunnen gaan kijken. Maar in ieder geval proberen om uh, ja, ook zoveel mogelijk uh, aan te passen, ook bij de beleving. Maar wel binnen de grenzen van, uh, van uh, wat kan natuurlijk qua uitstoot en uh, qua geluid. En kan het gelijk al, die snelheid omhoog? Nee, dan we, ik moet een voorstel doen aan de Kamer, een Tweede Kamer, dus dat zal ik nu ook gaan voorbereiden. En uh, daar in september zullen we op uh, een groot deel van de Nederlandse wegen 130 invoeren. En uh, uh, ik denk dat deze weg dan iets later zal gaan volgen, want we moeten nog wel uh, natuurlijk over gestemd worden en ook een verkeerd besluit overgenomen worden. Maar ik hoop dat we niet al te lang daarna ook een, uh, bij kunnen voegen. En dat is dus voor de nacht en de nacht dat gaat in om 7 uur s avonds? Ja. En dat duurt ja. tot hoe laat? Zes uur? Tot zes uur ochtends. Oké, dan kun je dus onder... ja? ja, dus dat betekent dat eigenlijk op het moment dat het rustiger wordt op de weg en er is minder verkeer rijdt en uh, ja, het ook vreemder wordt om dan je snelheid te beperken, dat dan de snelheid omhoog uh, kan. Aan uh, dat het dan uh, zeggen, het ook binnen de grenzen van uh, geluid en uitstoot geregeld kan worden. Ja. We zullen wel uh, schermen moeten plaatsen bij uh, een gedeelte van de weg. Ja, bij breukelen oh. moet er een scherm ja. bij. Ja. Um, en hoe zit het dan met die trajectcontrole? Uh, die blijft gewoon, want de trajectcontrole is eigenlijk gewoon handhaven van de afspraken die je hebt, en de maximum snelheid is nu 100, en als die omhoog zou gaan dan kan dus ook de snelheid in de trajectcontrole omhoog. Ja, oké, okay. het, het systeem kan zo aangepast worden, ja. dat ik niet ineens een boete krijg als ik 130 nee. rijd, en het is vijf <lacht> minuten over zeven. Nee. <lacht> Sprak de bezorgde automobilist. Nee. <lacht> ja. dat, dat komt helemaal goed. Oké, okay. dan <lacht> ben ik helemaal gerustgesteld wat dat betreft. Okay. Zeg maar, uh, nog even over die, uh, die extra vervuiling, die risico's, want u, uh, ja. u zei al, er moet een scherm bij. Maar er was ja. ook altijd een afspraak met de, de gemeentes langs de ja. A2. Die zeiden van nou, uh, het mag, uh, die verbreding. Maar ja. wij willen geen extra uitstoot en geen extra geluidshinder. Nee, dat klopt. En dat is ook uh, in een periode waarin er ook veel extra uitstoot was en uh, hinder. Het is in 2006 is die afspraak uh, gemaakt. met, uh, Althans is daarover gesproken met een aantal gemeenten. En uh, toen was er ook veel meer uitstoot en was er veel meer geluid in de tussentijd. En de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 Nou ja, nee, wat ik kom periode zou moeten doen, want de discussie is natuurlijk nu vooral een publieke discussie geweest, is uh, één een brief naar de Kamer sturen en twee ook een brief naar de gemeente sturen waarin ik ze uh, kan laten zien dat wij alleen die maatregelen nemen binnen de gewoonwettelijke grenzen van uh, uh, geluid en, uh, en uitstoot. Ja, goed. Ik uh, dank u wel voor uw uh, toelichting. En we kunnen dus uh, na 7 uur 130 kilometer daar zo. En na 6 uur s ochtends is het weer 100. Tenminste, als het allemaal door de Kamer goedgekeurd wordt. Want dat voorbehoud ja. moet nog even gemaakt worden. Minister Schultz, dank u wel. Oké, okay, dag.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 De justitie vervolgt chemiebedrijf Dow Chemical... en Syrische opstandelingen vallen grensposten aan. Het is twee minuten over half negen. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. Het OM gaat chemiereus Dow Chemical in Terneuzen vervolgen. De justitie verdenkt het bedrijf van talloze milieuovertredingen waarbij het personeel en de omgeving in gevaar zijn gebracht. De persofficier. Het gaat om meerdere incidenten die uh, zich hebben afgespeeld tussen 2005 en 2008... En daardoor rees het vermoeden dat het bij de veiligheidscultuur... bij uh, Douw niet in orde was. En dat nemen we heel hoog op, want bij Douw wordt gewerkt... Met, uh, met zeer gevaarlijke stoffen. En een klein verzuim kan grote consequenties hebben. Volgens het OM stelde Douw ter Neuzen bij verschillende incidenten... het stilleggen van de fabriek zo lang mogelijk uit... en leidde dat tot potentieel gevaarlijke situaties. Zo kwam in september 2006 een explosieve gaswolk vrij... Het bedrijf wil niet op de zaak ingaan. Syrische opstandelingen hebben verschillende grensposten aangevallen en ingenomen. Dat gebeurde langs de grens met Irak en de grens met Turkije. Bij de aanvallen werden 21 Syrische grenswachten gedood. Grensposten zijn strategisch belangrijk, zegt correspondent Bram Vermeulen... die bij de Turks-Syrische grens is heeft toch meer controle over de strijd. Stelt bijvoorbeeld meer Syriërs in staat te deserteren of het land te ontvluchten. Het zijn natuurlijk ook de plekken waar wapens en medicijn Syrië in kunnen worden gebracht. En het is een grote financiële aanlading voor de regering in Damascus, omdat hier natuurlijk die levende grenshandel plaatsvindt... en door die gevechten staan de vrachtwagens die naar Syrië moeten gaan allemaal stil. Volgens NOS-correspondent Sander van Hoorn is het vanochtend in de hoofdstad Damascus redelijk rustig. De Marisocé op Schiphol heeft er deze week twee Nigerianen aangehouden... die samen 1,2 miljoen euro vervoerden in hun koffers. En dat vond de Marisocé verdacht veel. Bij de ene uh, 600.000 euro en bij de andere iets meer dan 570.000 euro. Ze dus konden niet aannemelijk maken hoe ze aan het geld gekomen zijn. Dan hebben we het vermoeden dat het gaat om witwassen, van crimineel verkregen geld. En daarom zitten de heren uh, nog verder in onderzoek bij ons. Ja, De ene man zit dus nog vast, de ander is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Het geld is in beslag genomen. Heineken heeft een miljardenbod gedaan op de brouwer van het populaire Aziatische biermerk Tiger. Het biermerk heeft al een belang van bijna 10% in Tiger brouwer Asia Pacific Breweries. Heineken biedt nu 3,3 miljard dollar voor de helft van de aandelen. En als dat bod wordt geaccepteerd, moet Heineken volgens de wet in Singapore ook een bod doen op de overgebleven aandelen. Protest in Madrid tegen de nieuwste bezuinigingen is uit de hand gelopen. De Spaanse politie dreven een groep demonstranten uiteen met de wapenstok... en ook werd er geschoten met rubberkogels. In Madrid waren zo'n 100.000 Spanjaarden op de been... en ook in andere steden werd gedemonstreerd. Aanleiding voor het protest was de instemming van het parlement... met onder meer een verhoging van de omzetbelasting... en een salarisverlaging voor ambtenaren. Amerikaanse militairen mogen dit weekend in uniform meelopen in een Gay Pride optocht in San Diego. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft dat besloten. Aan de Gay Pride in de stad doen altijd veel militairen mee, maar tot dit jaar mochten ze dat niet doen in uniform. En dat verbod is nu opgeheven, tot vreugde van de organisator van de Gay Pride. It's a really a great day of pride. Today's announcement from the Office of Secretary Defense is tremendous.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie op de A67... Venlo richting Eindhoven staat tussen Asten en Geldrop 7 kilometer door een ongeluk. Bij Geldrop is de rechterreis ook dicht. Als u nog in de regio Venlo rijdt en u bent onderweg naar Rotterdam of Utrecht... kunt u het best omrijden via Nijmegen over de A73 en de A50. Oh la la. De, Tour. de Tour ontwaakt. En we ontwaken elke dag met Jeroen Wielaert. Niet vanuit een hotel vanochtend, maar al vanuit de auto. Op weg, Jeroen, naar... Naar Blanjac, een klein dorpje ten westen van Toulouse. En het toeval wil dat ik de, een deel van de etappen van afgelopen maandag heb genomen... maar dan in omgekeerde richting. Ik kom dus over kalkletters op de weg door de Gers. En ja, zo'n dorp, waar ik nu sta, uh, Moe is weer helemaal tot zichzelf, op zichzelf teruggeworpen. Zonder hekken, zonder publiek, zonder reclamekaravaan. Afijn, straks om 11 uur dus al de vroege start naar Brieve La Gaillarde. En daar won op 17 juli 1998 Mario Cipollini. Moet voor de Pyreneeën zijn geweest, want daar hield hij niet van. De verslaggever is Herbert Dijkstra. Nu is het Cipollini die aan de leiding gaat. Cipollini, Cipollini knijpt in de remmen, geeft het op. Daar komt Zabel, rechts in het groen. Zabel, Zabel, Zabel. Cipollini zit daarachter. Daarachter zit Blijlevers. Wordt het Zabel of wordt het Cipollini? Of toch nog Blijlevers? Het is Zabel, Zabel. Nee, Cipollini, Cipollini op finale. Het is Cipollini. Cipollini wint het. Tweede etappe in de ronde van Frankrijk. Het verschil was heel klein, nauwelijks te zien. Maar renners weten het vaak zelf het beste. Hij deed de armen in de lucht. En dat betekent dat Cipollini hier gaat voor zijn tweede etappezege in de ronde van Frankrijk. In brieven, Lakaïa, hebben Dijkstra deed het verslag. Gio Lippens, uh, Gio. Goedemorgen. Goedemorgen, jongen. We kijken nog eventjes terug uh, naar gisteren. En eigenlijk uh, de centrale vraag, maar ik weet het antwoord wel. Is de Tour beslist? Ja, volmondig ja, want uh, deze etappe gaat echt geen verschil meer brengen. En morgen de tijdrit, daar gaat de gele trui, Bradley Wiggins, die gaat alleen maar zijn voorsprong vergroten. Uh, bij pakt zomaar een minuut op, uh, op, op de concurrenten en uh, op, op de moe gestreden concurrenten pakt hij waarschijnlijk meer. Want we krijgen morgen een hele lange tijdrit hè, richting Schachter van meer dan 50 kilometer. En laat dat nou net de specialiteit zijn van de man die minder goed kan klimmen dan zijn ploeggenoot, Chris Froome. Nou ja, het enige voordeel morgen is dat Froome zich niet hoeft in te houden. Nee, vroeg mag morgen voluit gaan. Hoewel, dat zeg jij nou? Maar er was ooit eens een Tour. Uh, een Tour die gewonnen werd door Bjarne Ries in 1996. En toen was er ene Jan Ulrich bij een tijdrit in de buurt van Bordeaux. Ja. En die moest zich wel inhouden. Want anders had hij per ongeluk de Tour gewonnen uh, voor zijn kopman Bjarne Ries. En uh, die moest zich echt in de tijdrit moest hij zich inhouden. Later heeft Ulrich het goed gemaakt. Toen heeft hij uh, die Tourzegen ze alsnog kunnen pakken. Maar dat jaar moest hij gewoon het rustig aan doen in de tijd. Ja, stalhoorders. Ja, Het was wel een gekke situatie, toch? Hè? Met Vroom, die een beetje achterom zat te kijken... van of Wickens nog in zijn wiel zat. Wickens die vervolgens zegt, ik zat de dag dromen... want ik droomde al van de overwinning in de Tour. Dat deugt niet helemaal, toch? En uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, we hebben het er gisteren uitgebreid over gehad. Je zou het toch ook wel aan de ene kant uh, slecht leiderschap kunnen noemen van Bradley Wiggins. Want gun die vroom nou in ieder geval die tweede dagzegen. Want hij heeft natuurlijk al een keer een etappe gewonnen. Naar Plateau de Bijen. Uh, gun hem nou gewoon die tweede etappe overwinning. Want. Ik denk als Floem voluit was gegaan, dan was hij vol over Alejandro van verder heen gedemd. En dan had hij gewoon die bergetappe gewonnen. En dan had hij ook duidelijk gemaakt dat hij de enige echte klimmer was. De beste klimmer in ieder geval in deze Tour de France. En dan was hij ook nog tevreden geweest, ondanks het feit dat hij dan die gele trui voor zijn eigen kopman niet had mogen aanvallen. Maar... Op een of andere manier, of Bradley Wiggins. Ja, je zegt dat hij zat te dagdromen op de fiets van die gele trui. Ik denk dat hij bang was. Ik denk toch dat hij dacht: van ja, maar als Roem nu bij mij wegrijdt, hoe groot wordt het verschil dan misschien nog met de anderen die dan ook nog uh, voorbij komen? Misschien uh, parkeer ik helemaal wel. Hij wilde hem gewoon bij zich houden. En ik denk ook dat de stroomordeels vanuit het team ook duidelijk waren. Froome blijft bij Wiggins, wat er ook gebeurt. En dat vind ik jammer. Hij ja, nou ja, had ook gewoon in het wiel kunnen gaan zitten. Wiggins bij Nibali of zo, Die kon op het laatst ook geen deuk meer in een pakje boven te rijden. Nee, maar blijkbaar had hij toch niet het vertrouwen. Hij had het ver kijk Tegen Iberi had hij niet kunnen zeggen... wacht even, uh, tegen Froome kan hij dat wel zeggen. Maar het was ook wel een beetje... Uh, erg uh, ja, uh, demonstratief gespeeld... van Christopher Froome... om iedere keer maar weer een stukje voorsprong te nemen... dan om te kijken en dan heel ostentatief... weer met die arm te zwaaien van... kom nou, kom nou, uh, waardoor hij eigenlijk... De man die de Tour gaat winnen, kleineerde. Want dat was het natuurlijk ook, hè. Uh, hij is e aan de ene kant gekleineerd... ...Pretty Wiggins in die laatste klim. En aan de andere kant weet hij zeker... ...ik pak het geel en ik, het geel blijft gewoon bij mij tot in Parijs. En dat is een ding wat zeker is. En vandaag uh, de sprinters, die horen we dan wel van jou... ...later vandaag in het verslag... ...hier op deze zender, de Sportzomer Radio 1. Veel plezier vandaag hier, jo. Dank je. Er kan weinig dus meer misgaan voor Bradley Wickens. Na afloop van de bergetappen van gisteren... hield hij zelf nog wel een kleine slag om de arm. Maar hij wilde ook wel de weddenschap aangaan... dat hij zondag in Parijs gehuldigd zal worden. Wickens presenteerde zich een stuk zelfverzekerder... dan de dagen toen hij net de gele trui had veroverd. Joris van der Kerkhof hem, portretteerde hem toen. En nu opnieuw. Om bij de bus van Wickens te komen... moet je eerst langs de bus van Thomas Voeckler. De Britten die aan het wachten zijn op Wiggins moeten nog een half uurtje wachten. Want Wiggins blijft lang in de bus zitten. De fietsen staan inmiddels klaar. Vroom komt naar buiten. Zegt helemaal niets. Amerikaanse journalisten die zeggen dat ze net als Wiggins wachten op het einde. Nog vier etappes. Ik ben op de countdown, net als like Wiggins. Vier te go. Alle <laughs> Wiggins komt naar buiten gaat meteen naar de plek waar hij zich in moet schrijven. Handje omhoog, beetje zwaaien met de mensen die bij die inschrijftent staan. En dan terug voor een kort interview waarin hij aangeeft dat het allemaal nog niet tot hem doordringt wat nu met hem gebeurt. In zijn wildste dromen is dit wat nu gebeurt niet bij hem voorgekomen. Fiets die werd toegejuicht door 20, 30 Britten die daar met vlaggen staan. Een Britse vlag en ook een speciale Britse Wiggo-vlag. Dus gewoon de Union Jack met daaromheen een Wiggo geschreven. En die O in de verschillende kleurtjes, O'tjes om elkaar heen. Zo staat het ook op de fiets van Bradley Wiggins. Die fiets die pakt hij dan fietst hij weer een paar honderd meter naar de start. En dan moet hij zich door alle andere collega's heen... wurmen langs de dranghekken om helemaal vooraan te komen staan. En als hij daar dan vooraan staat, zie je pas hoe ontspannen die is. Hij kwam al ontspannen de bus uit, maar daarvoor zo helemaal in zijn eentje. Het lijkt alsof de rest om hem heen niet bestaat. Zijn linkerbeen is volledig gestrekt en hij kijkt voor zich uit. Helemaal alleen. zacht is er. Een paar uur later is de finish. Zo snel kan dat gaan in een radio-reportage. En na afloop wordt hij natuurlijk gehuldigd, krijgt hij dus zijn gele trui en dat gaat ook een stuk soepeler dan de eerste dagen dat hij die gele trui kreeg. Hij staat er veel zelfzekerder. Wat hij omhoog moet houden, wat er toen heel erg knullig uitzag. Dat houdt hij nu stevig vast. Hij zwaait, bloemen in zijn hand, zoenen. En dan uiteindelijk het hoekje om. En om dat hoekje staan tientallen journalisten. Eerst moet hij interviewers doen die live worden uitgezonden. En dan zit hij op een stoeltje. En je kunt zien hoe ontspannen die is. Inmiddels heeft hij zich een beetje verkleed. Hij heeft een lange zwarte broek aangetrokken. Lichtblauwe sportschoenen zitten daaronder. Dus die schoenen zijn weg. En die wielerbroek die gaat over een lange broek heen. Het is een beetje koud hierboven. En hij is ontspannen, kijkt rustig naar de mensen die hem vragen stellen. En als de ene interview gedaan is, dan zit hij daar een beetje alleen op zijn stoel. Een beetje opnieuw, net als voor de etappe begon, voor zich uit te staren. En na te denken over wat er allemaal gebeurd is met deze dagen. En wat er misschien nog met hem gaat gebeuren. En al die interviews geeft hij aan wat hij vanochtend eigenlijk ook al zei. In zijn stoutste dromen heeft hij dit niet kunnen bedenken dat dit gaat gebeuren. Positieve woorden over Chris Froome... Helemaal niet dat hij hem in de steek heeft gelaten. Maar, uh, er is nog 3 dagen, maar, uh, het is dus nog niet helemaal zeker. Maar die uitstraling die hij hier heeft... is de uitstraling van een tourwinnaar. Hij drinkt af en toe uit een anderhalf liter fles. Er kan water in, maar in dit geval zit er waarschijnlijk... het is een beetje gelig, iets van vitamine C of hersteldrank in. En dan het volgende interview en het volgende interview... En hij heeft al verteld over de tranen in zijn ogen. Daarom nog maar eens die vraag. Was the point where you get tears in your eyes? Yeah, definitely. I think the first time in this tour, this was the one where everyone said, you know, Wiggins is fallible. He's perhaps not got the same climbing legs as the other guys. But so yeah. This is de tourwinnaar 2012, Bradley Wiggins. Well, it's not over yet. We still got that time trial. But you know, that's knap dat hij al die interviews doet na zo'n zware etappe. Maar goed, Parijs is nog ver, maar komt steeds dichterbij. You pull a lot of money on me retaining that lead in that time Dus, so ja, Yeah, just this nice be enjoyed tonight. Thank you. Nog drie etappes dan is Parijs daar, want dan is de slotetappe komende zondag. De reportage was van Joris van der Kerkhof. Straks Leeuwe-Westra maakt zich alweer op voor het volgende evenement. De Olympische Spelen. Daar gaan we over praten, maar ook over wat vindt hij van de Tour op dit moment. De verkeersinformatie, John Swaroka bij de ANWB. Bert, uh, korte file op de A9 richting Amselveen. Daar, daar staat 2 kilometer bij Bad stuk langer is de file nog op de A67, verlo richting Eindhoven. Er staat door een ongeluk tussen Asten en Geld op 7 kilometer. Het is dus wel goed nieuws, want inmiddels zijn alle rijstokken weer open. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Bert van Sloten. Quand on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 Chez la rivière, est posé dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roule dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de remèdes. Quand le soleil à l'horizon, profile sur tous les buissons nos Venet florbus content, le cœur un peu vague. Pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette, prendre furtivement sa main. Où lier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain. J'oserais, j'oserais demain. Quand on ira sur les chemins. Florence Costé, Julien Dassin, La Bicyclette. Julien Dacin, zou dat de zoon zijn van Joe Weet jij dat, Ron Linker? Nee. Geen idee, hè? ik <laughs> ook niet. Nou ja, dan maken we dat tot de luisteraarsvraag van vandaag. U kunt reageren via Radio 1.nl. Zeg, Ron, wij hebben het over de zelfbeheersing ja. van Vroom. Hè? Want dat is hm. toch het belangrijkste onderwerp van het gesprek van de Franse kranten van vanochtend. Is er eigenlijk waardering voor de rol die Vroom heeft ingenomen? Oh, opnieuw Bert, nee. In uh, Keep de foto van het moment van de etappe gisteren. Froome in de aanval die over zijn schouder omkijkt in het gezicht van de dodelijk vermoeide Wiggins. En uh, Keep schrijft dan dat Wiggins gisteren misschien weliswaar de Tour heeft gewonnen... maar hij heeft definitief zijn superioriteit verloren. Toch zijn de kranten ook niet echt lovend voor Froome... Uh, L'équipe noemt hem de Mr. Bean van de Tour. <laughs> uh, Liberation omschrijft hem als een mechanisch konijn... want Froome had kunnen winnen... En wat we wel eens vergeten en dat memoreert Lee is dat hij in de eerste etappe een lekke band kreeg en anderhalve minuut verloor. Als dat allemaal niet was gebeurd, ja, wat voor discussies waren er dan wel niet via die verdraaide oortelefoontjes geweest binnen Sky. Maar goed, jij en ik weten, wat nou als, dat telt niet meer. Nee, maar nou heb je niet alleen oortelefoontjes, maar je hebt natuurlijk ook Twitter. En ja. uh, je hebt ons al eerder op de hoogte gebracht van de dames die erop los twitteren. Wat laten ze weten? Ja, in, in, in, je hebt gelijk, in de, de formele interviews... Hè, Joris refereerde daar zo net ook al aan... blijft alles vriendelijk, maar zoals wel vaker hier in Frankrijk wordt... de echte strijd uitgevochten op Twitter. De vriendin van Christopher Froome... Ja, die, die steekt haar ongenoeg over de gang van zaken... niet onder stoelen of banken. Ze schrijft... Ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om zondag af te reizen naar Parijs... Hè, voor de eindhulliging. Uh, zij vindt dat Wiggins misbruik heeft gemaakt... van de trouwendiensten van haar vriend. Want, zegt ze... Ik weet hoezeer Christopher die etappe had willen winnen. Dat is dus niet gebeurd omdat hij ja, telkens moest wachten op zijn baasje Wiggins. En dus concludeert ze, als u nog een trouwe hond zoekt, neem dan een Froome. Niet <lacht> van de Tour, toch? Ja, nee, dit is, dit is mooi. Laat aan duidelijkheid niks te winnen over. Zeg, en de Franse media, die hebben natuurlijk ook wel iets om zich over te verheugen. Hè? Thomas Veuclair, uh, staat hij ook in alle kranten? Ja, het is een succesvolle tour voor de Frans aan het worden. Hè, met vijf etappen en dus nu de bolletjestrui. Want het is Veuclair gelukt. Zijn voorsprong is nu zo groot in dat klassement om de bolletjestrui tot in Parijs te houden. En dat was de bedoeling. Want er staat dus sowieso een Fransman op het podium. En dat is belangrijk. Ik reed de hele dag met een rekenmachientje in mijn hoofd, zegt Veuclair. Want het was een mathematische overwinning. Puntjes sprokkelen op iedere berghelling. En op het laatst kon hij het allemaal niet meer houden. En toch speelde er voor Veuclair naast al die rekenmachines. Kundige dingen, ook wel degelijk emoties mee. Hij had het namelijk beloofd aan iemand in zijn gezin dat hij de bolletjes zou gaan winnen. Ik niet essayer de content ja, zijn zoontje Mahé had hij het dus beloofd en dat gaat dus nu gebeuren. Dus zou me niks verbazen als we zondag een klein mannetje met zijn vader op het podium zien staan. Vandaag ook een klein mannetje in de Tour, althans klein in gestalte, groot in statuur. President Hollande maakt zijn opwachting. Dus het boegbeeld van de Franse politiek zal voor één dag moeten luisteren naar het boegbeeld van de Franse Tour. Thomas Vuklaar. Dankjewel, Ron. We gaan snel praten met Liewe Westra van Vakant Soleil DCM. Moest afstappen tijdens de tour en is nu alweer in training voor de Olympische Spelen. Lieve, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe is het met de heup? Ja, beter, beter, beter. Dus ja, toen ik afstapte, na R6 had ik heel veel pijn. En kon ik nog zes ritten door. Maar het werd gewoon niet beter. Het werd wel beter, maar niet op tijd hersteld. En. Ja, toen moest ik er jammer genoeg uit en uh, ja, nu, nu gaat het weer goed en uh, ben ik er goed aan het trainen. Ja, en uh, op tijd fit voor de Olympische Spelen? Uh, ja, ja, ja. Het klinkt nog een beetje aarzelend. Nee nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nee, nee, ik, ben, nee ik, ben, uh, ik ben gewoon uh, fit en, uh, en gezond en uh, ja, ik ben uh, goed aan het trainen, dus dat komt goed. En train je vooral uh, deze dagen of kijk je af en toe ook nog naar de Tour? Uh, nou, ik hoorde dus net het hele verhaal hiervoor uh, over uh, Zoom en Wiggins. En, uh, ja. Ik volg het een beetje via, via internet, maar uh, niet via tv. Dus uh, voor mij uh, ben ik hier alleen aan het trainen. Ja. ja, precies. Je volgt het zijdelings dan. Zeg, ja. een, een, uh, nou ja, je bent goed in vorm voor de Olympische uh, uh, tijdrit en, en, en de wegwedstrijden. Kunnen we wat van je verwachten daar? Uh, ja, nee, ik, uh, het is een van de doelen dit jaar. Dus uh, ik ga zeker mijn best doen. Uh, ja, ik, ga, ik kan er geen uitslag bij plaatsen, maar... Uh, ik ga in ieder geval uh, zien en proberen om zo goed mogelijk aan de stad te komen. Ja, heb je de route een beetje in je hoofd? Heel uh, gezegd nog maar niet. <laughs> nog niet, maar dat maakt eigenlijk niet uit, want je gaat gewoon hard. Ja, nee, nee, maar uh, we zijn er op tijd en uh, dan gaan we met de ploeg gaan we, gaan we alles herkennen. Dus dat komt helemaal goed. Ja, nou ja, dan wens ik je er ontzettend veel succes mee. En uh, nog uh, heel veel sterkte met het laatste beetje herstel dan. En uh, ja. zet hem op. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, tot de volgende keer. spreken we elkaar als je een medaille Yo. hebt gewonnen. Gaan wij aan het slot van deze Tour. Ontwaak nog even naar Jeroen Wielaert. Want die is nog steeds aan roet in Blanjak. In de Tour, evenement van toppen en dalen... kan het voorkomen dat renners opstijgen om aan te komen op een landingsbaan... of opstappen om te vertrekken van een startbaan, zoals bij Blanjak. Ik heb Laurent Jalbert en Joachim Rodriguez zien winnen op het vliegveld boven Mende in 1995 en 2010. En een heel peloton zien wegrijden op de aeroport van Blagnac in 1988. Dat was leuk, dat laatste. Op hun fietsen paradeerden ze langs een oude Concorde, ooit de supersonische trots van de Franse vliegtuigbouw. Nu stond hij daar als een kreupele lepelaar. Toerbaas Christian Prudhomme denkt ten eerste aan de luchtvaartindustrie bij het stadje ten westen van Toulouse. Tegenwoordig komen daar de nieuwste Airbussen uit de hangars rollen. De vrijbuiters uit het peloton zullen nog wat willen proberen voor de tijdrit van morgen. Het is hun laatste kans. Blagnac, c'est l'aviation. C'est Airbus. En ce sera, uh, à deux jours de Paris, la, la dernière chance pour les baroudeurs de s'imposer, puisqu'il ne restera plus. Que le contre-la-montre ultime et l'arrivée sur les Champs-Elysées. Donc ce sera une étape euh, que beaucoup de coureurs ont sans doute déjà coché et qu'ils voudront gagner. Euh, il faudra avoir encore quelques forces juste avant d'arriver à Paris pour triompher à Brive après ce départ de Blagnac. Deux corps qui dans le groupe de tête d'être voor het decor van de tour is het wel aardig dat ze vandaag starten in het oude centrum van Blagnac. De promotie van de vliegtuigfabriek hoeft er niet te dik op te liggen. Ook niet als de tour wordt gedomineerd door een ploeg die zijn Engelse naam dankt aan de lucht. Omhoog gaat het niet meer in de tour over de bergen, maar wel op de kaart richting Brive-la-Gaillarde. Voorbij is het met de communicatie over sprinters die eraf fladderen... en klimmers die stijgen naar Adelaarshoogte. Alles van de luchtvaart in de Tour. Met nog een tijdrit te gaan wordt het eerst laag defileren... door de streken van Lot, Tarn en Dordogne. Favoriete vakantiebestemming voor veel Nederlanders. Vol dorpen en steden waar ook ik graag zou willen stoppen voor een goede wijn. Het is ook een beste rit voor de overgebleven Nederlanders... om er eindelijk eens ouderwetsvrij buiterig in te vliegen. Al is dat vermoedelijk een luchtspiegeling. We zullen het weten aan het eind van de dag. Want dan is de finish in brieven la kayak. Straks na de klok van 9 uur. André Kuipers, terug op Nederlandse bodem. Radio 1 presenteert...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 Zondag tussen 2 en 6 de nacht van de filmmuziek op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon.